10 uur. Jellevisser met het NOS-journaal. Android-bedenker Andy Rubin moest vertrekken bij Google... vanwege seksueel misbruik, dat meldt de New York Times. Techbedrijf Google vond de aantijgingen geloofwaardig... en stuurde aan op Rubins vertrek, maar zweeg over de affaire. De topman kreeg 90 miljoen dollar mee. Rubin had een buitenechtelijke relatie. De vrouw zegt dat hij haar dwong tot seks in een hotelkamer. Daarop verbrak ze de relatie al dus de New York Times...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 Een 64-jarige man die vorige week gewond raakte bij een schietincident in Rotterdam is overleden. Dat meldt de politie. De man werd in de wijk Kralingen van dichtbij beschoten toen hij in zijn auto zat. Hij werd door meerdere kogels getroffen. De man was een bekende van de politie. De dader vluchtte op een scooter maar ging daarmee onderuit. Daarna ging hij rennend vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit. Op vliegveld in België is een wilde staking uitgebroken onder personeelsleden van de bagageafdeling. Door de staking zijn al 28 vluchten zonder bagage vertrokken. Ook wachten honderden passagiers al uren op hun koffers op het vliegveld. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner klaagt over onderbezetting en zegt de loze beloftes van de directie beu te zijn. Het is extra druk op de luchthaven omdat de herfstvakantie in België net is begonnen. En dan het weer, vanavond valt er wat lichte regen, morgen is het bewolkt en kan er een bui vallen. Soms met hagel en onweer. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. luisteraars, Welkom bij Peaceful Radio Show 1304 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gasteren voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuw artiest, Brain, Brian Crane. En um, hij heeft uh, wel albums opgestuurd. Ja, ja, het kon niet op blijkbaar. Piano and Night, dat is een, zijn meest recente album. Daar gaan we dan ook mee beginnen van Brian. En Tweede Uur is een andere album natuurlijk. Um, dan een andere gast. Um, nieuwe artiest of een groep artiesten is het eigenlijk. M-A-R-T-H. Mart uh, met hoofdletters. En die komen helemaal uit Japan. En waar onze volleybaldames uh, uh, ten onder gingen. H helaas, helaas zeiden um, En die hebben een... Uh, ja, dat is op zich wel mooi. Een fluit met cello-muziek gemaakt. L'amore heet dat allemaal. Maar goed, we gaan eerst eens even beginnen met Brian, Piano en nights.